4 uur, duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. In de buurt van Sydney zijn zo'n 100 huizen verwoest door bosbranden. Op bijna 100 plaatsen rondom de grootste stad van Australië woeden natuurbranden. Die worden veroorzaakt door de voor het seizoen ongewoon hoge temperaturen in combinatie met harde wind. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten en op veel plaatsen zijn scholen en winkels dicht. Eén man kwam om het leven toen hij zijn huis tegen de vuurzee wilde beschermen. Sydney zelf wordt vooralsnog niet bedreigd, maar de rook is in de stad goed te zien. Bij toeristische trekpleizen zoals het Opera House en Harbour Bridge. Op het beroemde Bondi-strand komen brandende bladeren naar beneden. De Braziliaanse regering heeft een commissie aangesteld... die de prijzen rondom het WK voetbal in de gaten gaat houden. Die lopen namelijk flink op. Sommige hotels verhuren kamers voor vijf keer de normale prijs. En een binnenlandse vlucht van drie kwartier... kost komende zomer evenveel als een ticket naar Parijs of New York. Vooral dat laatste baart de regering zorgen... omdat meer dan 3,5 miljoen voetbalfans... van het vliegverkeer gebruik gaan maken. De regering zegt er alles aan te zullen doen... om voor de rechten van de consument op te komen. In New York is de beursindex Standard Poor's 500 op recordhoogte gesloten. Beleggers waren opgelucht over het akkoord dat gisteren in de Senaat werd bereikt... over de begroting en het schuldenplafond. Met het akkoord kwam een einde aan de shutdown... de sluiting van Amerikaanse overheidsdiensten. De S&P 500 sloot op 1733 punten en dat is de hoogste slotstand ooit. De beursindex is bij het grote publiek wat minder bekend dan de Dow Jones... maar wordt door beleggers en analisten scherp in de gaten gehouden. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Overdag in het zuidwesten wat regen. Elders blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121, dat blijft het telefoonnummer... dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mailen naar nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl... dat verkort de wachttijd aan de telefoon. Hè? Dus dan kun je een mailtje sturen, zet je nummer erbij... en dan bellen we jou als je tenminste belt of mailt... met een antwoord dat nog niet gegeven is. Twitteren via nachtzuster kan ook. Facebook.com slash nachtzuster werkt ook. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op opropmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Diana wil weten waarom ze haar boeddha's niet zelf mag kopen, maar moet krijgen. Erik vraagt zich af of uh, Tweede Kamerleden zich raar gedragen... omdat steeds meer mensen last hebben van een psychiatrische ziekte. Erik, andere Erik, wil graag weten waarom pepernoten pepernoten hebben... als er, heten, als er geen peper en geen noten in zitten. Joost Tettelaar vraagt zich af waarom een vis klein blijft in een kleine bak... en groter wordt in een grote bak. En Ton Koenders is op zoek naar tijm, maar dan in poedervorm... en het liefst in de buurt van Amsterdam. Nico vraagt zich af waarom we zeggen gas uh, geven... terwijl het natuurlijk om benzine gaat. En eens even kijken. Joop die vraagt zich af waarom een HAVO-scholier niet een HAVO'er heet... zoals een VMBO'er, maar een HAVIST. David die wil graag weten waarom relaties vaker uitgaan in september... En Ria die wil graag weten waarom haar uh, klokjes... haar digitale klokjes niet keurig op tijd blijven lopen. Nou, dat zijn zo'n beetje de vragen die nog beantwoord moeten worden. Dus als je ons kunt helpen... je weet een antwoord op een van deze vragen... pak dan even de telefoon en uh, toets 0800-1121. En dan is het nu, vier minuten over vier... een mooi moment om het discoplaatje te draaien. En in dit geval is het dit discoplaatje geworden. Love and kisses. Thank God it's Friday. Friday. Thank God it's Friday. Friday. Thank God it's Friday. Love and kisses, thank God it's Friday. En dat is het inmiddels, al een uurtje of 4 0800-1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt gebruiken... om je vragen of je antwoorden natuurlijk door te geven. Susanne, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg Afzettig. het eens. Ik wou eventjes reageren op die meneer uit Amsterdam... Ja. die met een was. En je wou dus eventjes zeggen... als hij een rit boekt... Ja. Via de WMO oh, dan moet ja. hij voor alles een prioriteitsgids aanvragen. Een wat? Een prioriteitsgids. Een prioriteitsgids? Rit. Rit, oh, oké. Okay. Ja. Dus dat is voor hem belangrijk. En tevens vermelden dat hij epilepsiepatiënt is. Ja. En dat, dat, houdt dat dus zet de dan. De ja. houdt daar rekening mee. Kijk, nou, dat zijn fantastische tips. Dank je wel, Susanne. Ja. Dan heb ik nog een, uh, nog een uh, eentje. Ja. Uh, de tijm. Ja. Als men het niet in poedervorm kan krijgen ergens... dan kun je het ook doen in zo'n oude ouderwetse dus, uh, um, koffie, uh, ja. Kun je de koffiemalen. Ja. Daar kun je ook suiker in doen voor poedersuiker. Ja. Je maal je poedersuiker. Maar kun je en daar ook tijm in doen? doen? Ja, dat kun je afritsen en dat doe je er gewoon in. Moet het dus wel goed gedroogd je... zijn? Ja, ook zaden, alles kun je erin doen. Ja. Dus dat is ook één. En dan heb ik een, zelf een vraag. Ja. We zitten natuurlijk niet in een crisis. Ja, natuurlijk. Uh, wereldwijd. Ja. En uh, dat heeft te maken natuurlijk ook met 11 september. Toen dus alles, de hele bankenstelsel en alles in, in ging. Plus de Syrië kwestie, wat, wat we nu allemaal hebben. Mm. Nou is er een boek, de Bijbelcode vertaald, van Drosnin? Ja. Ik heb dat boek zelf gehad, maar ik heb het niet meer. En dat is dus iemand in een of andere professor van een universiteit in Israël. Ja. Die heeft dus zeg maar een programma geschreven, een computerprogramma. En daar heeft hij een boek, dus dit boek over geschreven, de Bijbelcode vertaald. Mm -hmm. En nou is mijn vraag, want de Tweede Wereldoorlog staat daar ook in versluierd. Of ook deze dingen dus daar versluierd in staan, of iemand mij dat kan vertellen. Ah, nou ja. Als daar weer een nieuwe versie van is. Ik wou net zeggen, maar uh, moet je niet eigenlijk gewoon stiekem een beetje het, uh, het, uh, uh, zeg maar, het boek gewoon weer hebben? Nou, dat zou helemaal, mo dat helemaal <laughs> mooi zijn. Ja. Maar ik weet niet of het nog te, te krijgen is. Nee, precies. Nou, tips en trucs voor de, de Bijbelcode. Ja. Maar het zou kunnen dus dat er mensen zijn dus die zeggen... net zoals vorige week had je voor jouw uitzending ietsje over de dode rollen. Ja, He? zeker. En dat, dat misschien hier dus ook nu uh, wel uh, iemand is die zegt... van Guns, daar weet ik wel wat van of ja. daar heb ik een nieuwe versie van. Dat zou ik wel heel erg uh, leuk vinden om te horen. 0800-1121. Misschien ligt dat wel bij iemand op het nachtkastje, Susanne. Dankjewel. Oké, hey, dankjewel. je Goeiedag ja, ben... nog. Dag. Ik met het programma. Dag. Dankjewel. Koen? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Koen. Uh, ik heb een antwoord op de vraag met betrekking tot het groeien van vissen in kleine aquaria. Ja, vertel. Uh, en uh, we moeten even naar de wereld, uh, overbevissing. Echt waar? Moeten we echt naar de hele wereldoverbevissing? Nou ja, maar daar ja. moeten we even aan denken. De ja. mensen die zijn nu bezig, er zijn talloze viskwekerijen... die zijn bezig om vooral ons te voorzien van uh, tonijn en uh, uh, zalm... en weet ik wat allemaal mm -hmm. voor vissen. Uh, en opvallend is daarin dat ze, uh, als ze kunnen, buiten hele grote netvormige aquaria hebben... maar wel waardoor het natuurlijke water heen stroomt. Ja. Dus de waterwaarde in een, in een kleine aquarium... als je dat niet genoeg ververst en er geen stroming doorheen laat komen... dan komen die vissen die die, die krijgen uh, die vergiftigen zichzelf... door het afstoten van ammoniak. Oh, en dan gaat het dus niet goed met ze. Want je kunt uh, in kleine aquaria kun je toch vissen groter laten worden. En dat zou je dan als volgt moeten doen. Dan moet je aan de, de voorkant en aan de achterkant over de lengtekant... moet je gaten maken daar in buizen. En dan heb je buiten het aquarium heb je een verversingsdeel en een filter... En die halen de vuile stoffen eruit. En zorgen ervoor dat de ammoniak wordt afgevoerd in uh, het aquarium. En dat moet je flink laten stromen. Er Kijk. zijn proeven gedaan. Er zijn proeven gedaan met karpers. Uh, met het kweken van karpers. Ja. In een aquarium van bijvoorbeeld een meter lang, uh, 50 breed en 50 hoog. Mm -hmm. Daar mm -hmm. hebben ze karpers in gedaan. Of één karper. En daar hebben ze dat water in laten stromen. En er gelijk weer uit laten stromen. En toch regelmatig voer geven. Wat doet die karpen nou? Die beweegt heftig in verband met de stroom. Ja, dat dus doet hij. Dus die moet die. voedsel hebben om aan de gang te blijven. Ja, nou, anders dan groeit hij niet. geef je die voedsel nee. en je ja. laat hem bewegen. Ja. En je voert tegelijkertijd, voer je het overmatige voer, haal je eruit. Waardoor je geen verzuring krijgt. En mm -hmm. de afvalstoffen die die vis loslaat. Met andere woorden, hij heeft een vorm van een... Ideale habitat. De omgeving is prima, het water is prima, de temperatuur is goed. Kortom, dat zijn zaken die goed moeten zijn. Is nog een hoop werk om een vis die... te laten groeien? En da ja, ja. En dan, dan wordt die vis die wordt groot. Ja. Nou, wat doen we nou? Nou, gooien we een aantal visjes in een gesloten kom. Ja. Met liefst een smalle hals. Dat zijn die oh. ronde kommen. Ja, ronde kommen, smalle bijna hals. Er zit weinig zuurstof ja. in, want ze nee. gooien er geen broesempje in. Dat, dat is, een, dat is een, een, een luchttoevoer onder water, waardoor je die belletjes ziet. Ja. Dat noem je een broesem. Nou, die doe je er niet in. Nee. Je ververst het water niet. Die vissen die gaan zichzelf. Uh, uh, die, die zwemmen op een bepaald moment. in een soort meshoop. Wat een, wat een dramatisch verhaal is dit, Koen! Nee, dat is het niet. Want oh. je kunt al met dit soort kennis kun je wel in kleine aquaria kun je vissen groter laten worden. Dus, maar je moet zorgen voor een goede habitat en voor goed voedsel. Ja, broezen en minder ammoniak. Ja, en de, en de, Ja, geen ammoniak, want eh. dat komt vanzelf. Door oh ja. door het, door, het, door de afvalstoffen van de vis. Zo min je mogelijk moet zorgen ammoniak. Zorgen voor temperatuur. Ja. Uh, vers water, ja. stromend water en goed voedsel. Dat, Dat zijn grappig. vier ja. belangrijke eenheden. Dus je moet gewoon niet vergeten de vissen water te geven? Ja, precies, maar goed water. Ja. Ja. En het vuile water afvoeren. Kijk. Nou, of, filteren. Ah, het, of filteren. Dit worden enorme goudvissen in die kleine kommetjes. Daar is een proef van geweest. Dat, ja. dat, uh, ze hebben een keer een, een, een, een proef gedaan met een karper. En die werd bijna 1 meter in een 1,20 meter... In zo'n ronde kom. Aqua <laughs> Wat zegt u? Die kon alleen nog maar met zijn neus tegen zijn staart aan zwemmen. Dat bewijzen van spreken. Ah. Ja, als je maar zorgt voor... Ja, dat is een soort vetmeesterij. Ja, dat is ook reden waarom in die, in die netten uh, buiten, uh, in, in, in fjorden, daar stroomt het ook. Daar gaat het ook geen en weer met het water. Altijd maar vers water. En als je dan aan de bovenkant van die netten, die bijna dicht zijn... ...want dan, dan blijven de vissen bij elkaar... ...als je daar mm -hmm. voldoende voer in gooit... Dan eten ze dat op, want ze kunnen zelf dat voer niet meer verzorgen. Dat moet je dan verzorgen. En het water, dat stroomt op natuurlijke uh, manier, stroomt dat door die netten heen. Dus ze krijgen constant een eigen habitat en, en vers water. En dan krijg je grote vissen. Ik overweeg nu wel, na dit verhaal, Koen, om vissertarian te worden. Ja, ik ja, vind het zielig. Zou je kunnen doen. Ja. Dat zou je kunnen doen. Maar dat helpt niet, hoor. Nee, als ik vissertarian word, dan scheelt het het niet. Ik moet je, tele worden, dan ik moet je teleurstellen, blijkbaar gewoon een lekker visje eten. Af en toe. Ja, af, af en toe. toe. Oké, okay, dankjewel Koen. Oké, okay, nou dat was het. You. Bedankt, hè. dag. Ja hoor, graag gedaan, dag. 0800-1121. Rudy? Ja, goedenavond. Goedenavond. goedemorgen dan. Zeg het eens. Uh, het eerste, had het, uh, ik niet doorgegeven, maar het gaat namelijk, ik heb een paar keer gebeld op 0800-1121. Ja. Dan wordt er aangegeven dit nummer is niet in gebruik. Nou Ja. Ja, maar het gebeurt ook met andere nummers hoor, als ik ergens anders bel, als ik bel het juiste nummer, ja. wordt ook gezegd, dit nummer is niet in gebruik. Nou ja. Ben ik een tweede keer, dan krijg je ja. de persoon te pakken. Ja. Dus dat begrijp ik niet. Ja, soms is maar het ook... Maar nu mijn ja. vraag, ja. Ja. het gaat mijn vraag, als ik op, de link, op mijn rechterzij lig, ja. dan is mijn neus aan de rechterzijde ja. verstopt. Oh. Lig je aan mijn linkerzij, dan is mijn linkerzij verstopt, ga de rechterkant open. Oh. En lig ik op mijn buik, precies hetzelfde. Maar als ik op mijn rug lig, dan is allebei open. Hoe kan dat? Is dat altijd zo of alleen als je verkouden bent? Nou, dit heb ik voor het eerst meegemaakt in de zomer: dat ik verkouden ben in de zomer. Ja. Ja. Ja, nee, dus als je verkouden bent. Als je niet verkouden bent, heb je het niet. Nee, daar heb ik het niet. Goh. Ja, wat een toestand. Ja, maar dat maak ik voor het eerst mee in de zomer... dat ik verkouden ben. Hoe ja. kan dat? Maar als ik op, als ik op mijn linkerzij richt, ja. Ja. dan raakt hij verstopt. Ja, is mijn rechterzij open, maar leg ik op mijn rechterzij ga de linkerzij open en dan raak de rechterzij verstopt. Nee, nu is het op... andersom. Nee, wacht even Rudy. Want net was het nog zo dat als je op je linkerzij lag, dat je linkerneusgat neusgat verstopt was. En nu ja, zeg je ja. opeens: als ik op mijn linkerzij ligt, gaat ja, mijn linkerneusgat ja, ja, ja. open. Dan moeten we even als voor rechts liggen. Ja. Raak je rechts verstopt. Ja, link, zie je wel. Ja. Raak ja. verstopt. Ja, maar dat is niet goed. Ja. Tenminste, niet als je iets wil ruiken op dat moment. Ja, ik weet niet hoe dat komt, hoor. Nee, nou, ik, ik ga het vragen. 0800-1121. Ik doe mijn best, Rudy. Oké, okay, bedankt. Goeienacht. Okay. Op je rug gaan liggen, hè? Ja? Op je rug gaan liggen. Ja, maar dan, maar dan lig ik ook niet zo lekker. Op, op je zij op je, op je liggen is het heerlijkst. Nou ja, dan, dan, dan moet je, je gewoon maar even niet snuffelen. <laughs> er zit niks anders op. Oké, okay, dan. Goeienacht. Goed. Hoi. Oké, okay, doei, doei. Henk. Ja, goedemorgen. Dag Henk. Dag. Ik had een vraagje over het roken. Waarom is stoppen met roken zo moeilijk? Uh, waar ligt het dan? Och Henk, toch. <laughs> ja. Heb je het zwaar? Ik wil er graag mee stoppen. Ja, ik heb het echt zwaar. Ik wil er graag mee stoppen. Ik heb van allerlei dingen gedaan, maar ook allemaal niks. Heb je kinderen? Ja. Tja. Ja, ik denk er vaak aan. Denk ik ja, ik wil het toch langer van je kinderen genieten. Is hè, ook zo. Roken. Ja. Maar ja, en dan denk je, wie, wie is nou baas, hè? die, die, die shaggy of, uh, of jezelf? Maar ja, ja. het is ook, ja. blijft moeilijk, hè? Al oh, wat frustrerend, hè? <laughs> Echt wel, hoor. Ja. Nou, weet nou, ja. je wat? Ik vraag zowel om tips en trucs voor jou, ja. als uh, dat ik de vraag stel, waarom blijft het toch zo verslavend, dat roken? Ja. En nog één ding, ben je al in de bieterde publiek geweest? In nee, nee, maar is nog steeds, het zit nog steeds in de pijpleiding. Pijplein. Oh, okay. Pijp, het het ja. gaat eraan komen. Ik hoor het al ja. nou een keer. Want de bietencampagne is toch nog steeds op volle toer, hè? Ja, ja, het duurt tot eind januari. Ja, precies, ik heb nog even. Maar dat moet ik nou toch echt eens een keer gaan regelen, Potdikkie. Ik ga mijn best doen. Is goed, dank je wel. Bedankt, en Henk. Bye. Stop er nou gewoon mee, Henk. Ja, ik weet het, ik weet het. Oké, okay. <laughs> maar... doeg. Blijft, doei. Ik weet het, het is lastig. Ja. Dag, Lisa. Ja, goedenavond Astrid. Goedenavond. Ik had de vraag, ik kijk nog wel eens naar documentaires uh, over andere landen... en dat valt me de laatste tijd zo op, en dat is zo mooi gedaan eigenlijk... dat als de vraag gesteld wordt, zeg maar in het Nederlands voor een vraag... Ja. dan antwoordt de ander in het Spaans bijvoorbeeld, in het Spaans. Ja. En dat kan dus helemaal niet. Nee, Die dat kan helemaal niet. Ze spreken niet dezelfde taal. Nee. Het kan zijn dat er iets geknipt of iets geplakt ja. is. Dat lijkt maar eens niet. Maar het ziet oh. er altijd zo uit alsof dat meteen doorgefilmd wordt. Ja. En dan is toch die vraag... Al meteen dan antwoordt de ander uit het andere land dus in zijn eigen taal. En dat, ik snap niet hoe dat gaat. Ja, dat is mijn vraag. Ik ja. ben zo benieuwd hoe dat, hoe dat technisch uh, werkt. Ja, nee, dat begrijp ik, Lisa. Maar ik denk toch dat er dan dat het dan in het interview inderdaad geknipt is. Dat het stukje dat de tolk ja. het vertaalde, dat daar, uh, dat daar een knipje zit. Ja, ja, zou kunnen. Weet je waar je dan op moet letten, Lisa? Nou? Dan moet je opletten of, um, of het beeld verandert. Ja, precies. Want als je de hele ja. tijd dezelfde, dezelfde, hetzelfde beeld ziet... dus je ziet dezelfde persoon in beeld... Ja, ja. ja, dan kunnen ze daar natuurlijk bijna niet in geknipt hebben. Want dan zie je al iemand toch nog net even verspringen. En heeft hij net zijn ogen even iets verder open. Of, uh, net ja, ze... of is ze anders gaan zitten ja. of zo. Maar dan, ja. weet je, vooral bij slechte interviews zie je dan tussendoor... Uh, zie je heel even in beeld het plantje dat op tafel staat. En dat betekent dat ja, ze ja. terwijl ze het plantje gefilmd hebben... zitten ze te knippen, hebben ze ook een stukje eruit geknipt. <laughs> of weet je wel, ja, of, dat even, of dat je opeens... Ja. Ja, uh, ja, dat is waar, want het kan haast niet anders dan dat... dat... Uh, gewoon toch even iets. Uh, het film al gestopt is, natuurlijk. Want een ander. Dus ja. staat het niet. Maar het is wel technisch heel erg mooi gedaan. Tegenwoordig vind ik dat dat ja. verhaal dan zo mooi doorloopt. Ja, maar dat is vraag, het, zou, het. zou zo mooi zijn als we allemaal dezelfde taal zouden spreken. Het zou een hele andere wereld dus, maar als we doen. zo gewoon met elkaar konden praten. <laughs> dat zou mooi zijn, ja. ja. Dat zou wel mooi ja. zijn. Maar ik vroeg het me af van. Het, het, het kan dus niet. Ik zie dit de laatste tijd nogal veel. Maar misschien maar het... heb jij gelijk dat het zo. Uh, dat het gewoon even ingeknipt is. Ik denk het wel. Ja, maar maar ken je René Mioch? Nee. René Mioch is, uh, zeg maar, bekende filmjournalist... die vooral uh, grote filmsterren heeft geïnterviewd. Oh. En die, die, die, dat is echt een meester in het monteren. Want dan zie je soms... Ja, ja, ja. Soms dan zie je René Mioch zijn rug... Oh. En dan was hij helemaal niet eens in dezelfde kamer. Maar dan heeft hij dat er zo ingeknipt inge, inge, inge, oh. en geplakt. Ja, dat dat het lijkt gedaan. alsof hij tegenover Tom Cruise of Arnold Schwarzenegger oh. zit. Ja. Dat is echt heel knap. Dat weet je toch veel. Ja. ja. Dat, uh, soms. Nou, dat ik, wou dat, ik wou dat meer mensen dat door hadden, Lisa. <laughs> <laughs> okay. zo, maar misschien belt er nog iemand Goeie die zegt, happen. nee, het zit heel anders. Dank je wel, Lisa. Ja, wie weet. Goed. Oké, okay, bedankt hoor. Joe, dag. dag. Johnny. Ja, goedenavond Astrid, zeg ik hier met Johnny Repaza. Dag. Ik had vroeger ben ik in Indonesië uh, heb ik gewoond. Ja. En had men altijd over de zwarte kunst. Mm -hmm. En dan vraag ik me af, is dat nou door de mensen echt bedreven? Of is dat echt een bestaand feit? Echt een bestaand feit. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Want ik weet niet of u wel eens naar uh, de stille kracht hebt gekregen, vroeger naar. Uh, uh, plunitaal. Uh, oh, dat is met de blote de... plunitaal, toch? Ja. Dat is het enige wat mij ervan bijgebleven is, want verder was het er van voor mijn tijd. was het van voor mijn tijd? Nou, dat is mijn vraag dan, bijvoorbeeld, om uh, of het nou een waarheid was of door mensen worden bedreven. Ja. Nou, uh, goede vraag, Johnny. Ik ga kijken of ik een antwoord kan vinden. Ja, dankjewel, je Astrid. Oké, okay, bedankt voor de vraag, hè? Dag. Dag. Goeienacht nog. Black Magic Woman. Even hey, wat toepasselijk. Me. Don't turn your back on the baby Don't turn your back on the baby Yes, don't turn your back on the baby Stop messing around with your tricks Don't turn your back on the baby You just might pick up my magic Best mooi hè, Santana en Black Magic Woman. Zo lekker om half vijf ochtends. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen. Als je weet waarom de digitale klokjes van Ria niet allemaal op tijd lopen. Waarom relaties vaak uitgaan in september. Of waarom een havist geen havoer wordt genoemd. Rinsian die wil graag weten waarom melktanden melktanden heten. Nico vraagt zich af waarom we gas geven terwijl we eigenlijk benzine geven. Joost, uh, oh nee, dat was de vraag over de vis, die is beantwoord. Erik wil weten waarom pepernoten pepernoten heet als er geen peper en geen noten in zitten. En andere Erik vroeg zich af of Tweede Kamerleden zich minder normaal gaan gedragen omdat. 80% van de mensen eigenlijk een psychiatrische stoornis heeft. Uh, Diana wil weten of je een boeddha nou echt niet zelf mag kopen. Susanne die is op zoek naar het boek De Bijbelcode... of in ieder geval de duidelijkheid... of uh, in De Bijbelcode al iets wordt beschreven... van de huidige economische crisis. Rudy wil weten waarom als die op zijn rechterzijde slaapt... zijn rechterneusgat verstopt zit... en bij de linkerzijde de linker, het linkerneusgat... Henk wil stoppen met roken en vraagt zich af waarom het nog steeds zo verslavend is. Lisa wil weten hoe het kan dat er geïnterviewd wordt in een andere taal... dan dat er geantwoord wordt en dat er dan toch meteen geantwoord wordt. En Johnny vraagt zich af of zwarte magie daadwerkelijk nog steeds beoefend wordt. 0800-1121 als je een antwoord weet op een van deze vragen. Meneer de Kruif, goedemorgen. Goedemorgen met Arie de Kruif. Dag Arie de Kruif, zeg het dus. Ja, ik had een antwoord op de vraag waarom uh, er sprake is van gasgeven bij een benzinemotor. Nou, vertel. Dat heeft volgens mij te maken met de combinatie van de carburateur en het luchtfilter. Oh, Dan natuurlijk een, uh, een gasmengsel maken. Oké, okay. um, ik begrijp er nu al geen hout van. Loopt maar... dus inderdaad. Sorry? Nee, praat nog maar even door. Want als de rije carburateur zegt, dan snap ik het niet meer. Maar, maar vertel het nog één keertje. Dan zijn er vast mensen die het begrijpen. Uh, ja, bij een benzinemotor is een vast onderdeel de carburateur. En dat is dus een vergasser. Die maakt samen met uh, de instromende lucht... wordt die uh, benzine wordt verneveld. Waardoor er een gas in de benzinemotor loopt. Ja, dus of we nou zeggen... we dus moet. Uh, ja. Dus letterlijk loopt een benzinemotor op gas. Dat is een mengsel van uh, benzine en lucht. Zoof dus je nou benzine of gas zegt, het, uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Uiteindelijk. Na de verstrooiing. Maar er komt in de tank. Ja. Maar er komt gas in de, in, de, in de cilinders. Kijk, nou duidelijker kan het niet. Dank u wel, meneer de Kruijf. Oké, kudde eigenlijk Goedenacht, oh, man. Hou je veilig. Dag. dag. Chef. Ja, hallo, Astrid. Hallo, chef. Ja. Weet het, ik heb een antwoord uh, voor die man die uh, te veel bier drinkt. Ja, ja? Oh, sorry, dat is helemaal niet grappig. Ja? Maar wat een paardenmiddel is, is artichokken. Oh, dat is, uh, dat is zeker een paardenmiddel. Ja, dat is echt een paardenmiddel. En dat uh, eventueel in combinatie met, uh, hoe heet het, broccoli en veel kiwis eten. Maar je moet dus, je moet dus artichokken, kiwi en broccoli eten? Ja, ja, ja. Als je last hebt van geelzucht omdat je te veel drinkt? Ja, want dat is goed voor de lever en voor de gal. Oké. Okay. En broccoli, dat uh, weet het, is anti en, uh, weet En kiwi, dat is uh, een goede petmiddel. Oh, ja. een, paar, een paar kiwis per dag. En frambozen? Frambozen? Maar er is een, een pil bij dit regist verkrijgbaar. En dat heet Sipar. Ja. Dat is Cornelis, ijsbrand, zonder puntjes, pieter, Anton Ronald. Oh. En, en dat is een doosje van de 60 pillen. Ja. Dan mag je er twee per dag mag je dan innemen. En uh, dat moet je innemen... Met, uh, met eten. Oh, ik dacht even dat je met bier ging zeggen, maar dat kan natuurlijk nee, niet. Nee nee, hè? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, met eten. Wat ook schijnt te helpen, uh, is alcoholvrij bier. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Is maar goed, maar, maar uh, ik, denk, uh, ik denk dat er in ieder geval... ik hoop uh, gewoon dat er iemand zit mee te schrijven... en dat het goed komt met Piet. Ja. ja. Dankjewel, chef. Graag gedaan. Ja, nog. Fijne dag verder nog. Hetzelfde ja. dag. Ja. 0801121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je verstand hebt van zwarte magie. Buitenlandse interviews. Stoppen met roken. Uh, verstopte neusgaten. De bijbelcode. Boeddha. Tweede Kamerleden die raar doen. Pepernoten. Um, uh, even kijken. Wat heb ik nog meer? Melktanden. Havisten. En relaties die op ontploffen staan. 0800-1121. Dat is een hele korte samenvatting. Um, Dick, goeie nacht. Uh, met Dick, inderdaad. Dick, waar kan Dacht Dick, zeg het ik het eens heb een, uh, over, uh, ja. uh, ik heb een mededeling over Boeddha. Ik heb. In verband met de andere vraag hoor, een hebben uh, contact gehad met een professor in, uh, in Nijmegen. Mm -hmm. En die deelde mede dat de Boeddha jezelf mag je zelf kopen. Yeah. Het is een gedachte die bijna alleen maar in Nederland heerst, dat je een Boeddha alleen maar mag ontvangen. Het is fijn om een Boeddha te geven, want het houdt in dat je iemand geluk wenst, gezondheid yeah. en dergelijke. Dus het is heel fijn om een Boeddha aan iemand te geven. Mm -hmm. Maar de gedachte heerst eigenlijk bijna alleen maar in Nederland dat je een Boeddha niet, mag, uh, niet zelf mag kopen, maar alleen maar mag ontvangen. En jij zegt, het is een bijgeloof, dat zegt al genoeg. Hè? Een bijgeloof is zelden een, uh, iets wat daadwerkelijk zo is. Nou, een, een gedachte, de mensen hebben de gedachte, en het ja. is bijna alleen maar in Nederland... Mm -hmm. dat je hem dus niet mag uh, zelf kopen, maar alleen maar mag ontvangen. Ja. Er is een zaak bij mij in de stad. En die, uh, die mevrouw die, uh, die verkoopt alleen maar Boeddha's en dat soort dingen. En die zei dat ook. Dat in Nederland, hoor, ik schrijf altijd de vraag van ik mag hem niet zelf kopen. En daardoor hebben ze de zaak ook, en dat schijnt in een andere plaatsen ook te zijn. Hebben ze de naam veranderd in shop. Ja. En gewoon omdat, ja, omdat het heerst in Nederland, je, je moet het geven inderdaad. Ja. En ik heb vannacht eventjes gekoekeld. Heb ik uh, ja. gekoekeld uh, Boeddha. Um, ontvangen of zelf kopen. Ja. En er staat een klein verhaaltje in... dat het alleen, eigenlijk bijna alleen maar in Nederland heerst... dat je hem niet zelf mag kopen. Maar als ik een winkeltje in Boeddha's had... dan zou ik ook zeggen... nee hoor, je mag ze ook zelf kopen. Ja. ja. ja. Maar goed, een professor... Die, uh, hij doet ook uh, studies daar allemaal in Boeddha. Ja. Dus hij en, zal en, er hij wel verstand van gids, hebben. Ja. ja, hij is gids in Azië... en daar, daar doet hij ook die onderzoeken allemaal. Die deelde wat mee, dus. ja. En die mevrouw zou eens kunnen koeken... De, ja, dat kunnen we allemaal natuurlijk. Maar dat is een goede tip voor Diana. Gewoon hoppakee, zelf die boeddha's aanschaffen. Ja. ja Weet ik ben best zelf vaak in Azië geweest ook. En daar, daar waren ze ook heel verbaasd dat ik zei van... Dat uh, mag niet. Toen vroeger. Dus inderdaad, van, uh, ik mag hem niet kopen. Ze zei, dus waarom niet? Zie je, het is gewoon je een beetje een raar bijgeloof. Nou, hartstikke goed, Dick. Dank je wel, hè. Oké, okay, graag gedaan. Doei, goeienacht. Mevrouw Hoppenbrouwers. Hallo, mevrouw Hoppenbrouwers. Ja. Dag. Ik, dag. Ik heb uh, dermatoloog gezegd dat het coupeurose op mijn neus en de wangen. Ja. Dat kleurt dan rood. Mm -hmm. Nou, kan dat gelezen worden? Ja. Maar nou is mijn vraag: als ik dit laat lezen, wordt die huid dan weer blank? En blijft het ook weg? Maar dat is toch de kloof van koeperozen wegleveren? Als, als het als het als dat niet het gevolg zou zijn, dan zou toch niemand daaraan beginnen. Nou ja, het is natuurlijk, er uh, zijn privéklinieken en ik ben ah, toch bang ja, dat ja. Ik, dat ik, uh, nou ja, het kost je natuurlijk een hoop geld. Ja. Is maar goed, dat is mij goed. Dat is dan zo. Maar uh, heeft het ook resultaten? Dat dat, dat is ja. nou net mijn vraag. Nou is het natuurlijk zo dat niemand van hier naar uw koeperozen uh, kan kijken. Dus dat kunnen we door de radio niet zien. Dus we dus er zijn vast heel veel verschillende, uh, verschillende vormen van. Maar we kunnen wel vragen of er mensen zijn die ervaring hebben met het lezen van uh, juist. Dat, ja, dat ja. was ook meer mijn vraag. Zijn er mensen die dit die behandeling gehad hebben? En, en nou ja, is daar weggebleven? En hoe lang blijft het eventueel weg? Is dat een paar maanden of is het een paar jaren of, ja. of, of voor altijd? Ja. <laughs> Ja, maar het kan toch ook gewoon in het ziekenhuis bij de afdeling dermala, derm, derm, derm, uh, huidkunde? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik zei, het is privé. Hè. Het, het zit niet in de verzekering. Ah, oké. Okay. Ja. Dus, uh, maar, nou goed, dat, uh, maar mijn vraag is dus, zijn er mensen die dit, deze behandeling laten doen hebben? Mm -hmm. En heeft dat echt resultaat? Ja. En uh, even voor de mensen die het niet weten, Cooperoze, is als, als u uh, van die... Van die uh, ja, kleine lijntjes, kleine rode of soms ook een beetje ja, zijn paarsige gewoon lijntjes. Je vlekken, tot, op, op, bij ja, bij mij is het dan op mijn neus en twee wangen. Ja, ja en, en, en het die grappige die met, hoog, ja. met, met couperose is, dat, tenminste dat is mijn, mijn ervaring ermee, dat, dat je het zelf dan best vervelend vindt, maar dat andere mensen het eigenlijk niet eens echt heel erg opvalt. Ja. Maar nou mijn ja. doel is nu dat u zich beter voelt hoor. Nee, ja, precies. Het, je ziet het zelf. Maar ook mensen vragen mij van... God, heb je in de zon gezeten? Oh of, of? ja. ja, ja, nee, ja dan, dan valt het inderdaad een klein beetje op. Nou, 0800-1121 ja. voor mensen die daar ervaring mee hebben... en misschien ja. nog tips en trucs door kunnen geven. Ja? Dank u nou, wel he, voor niet. de vraag. Graag gedaan en uh, ik hoop dat, uh, dat ik iemand andere, iemand een, een antwoord krijg. Ja, nou dat mag ook wel, want het, we hebben nog zo'n uh, uur en twintig minuten, dus dat moet lukken. Ja. 0800 ja. 11 1 Fijne nacht. Dankjewel. Dag. Ja. Joyce. Nou ja, steeds. Is is zeg het eens, Joyce. Hey, ik ga wat kruidige antwoorden geven. Oh, dat is mooi. hey maar Joyce, Joyce, ja, ja sorry, ja. want je bent er helemaal klaar voor. Maar wat is het laatste waar je het over gaat hebben? Want dan ga ik er vast, terwijl je praat, een plaatje bij bedenken. Mm, nou, de, de, nou, dan mag je zelf kiezen. Of het gas geven, of het met de neusgaten. Uh, uh, <laughs> ik weet niet of je een liedje met de neusgaten... Ja, ja, ja, ja. Doe maar als laatste de neusgaten. De neusgaten als laatste? De, ja, de neusgaten als laatste. En dan dus eerst het gas geven. Ja. Eerst? Ah, nee, ik had, nog, ik, ik had nog de kruidjes eens dus eventjes afgelopen. Oh, de eerste kruidjes. Als we maar eindigen met de neusgaten. Ja. <laughs> ja? Ik heb wat dingen op zitten te sparen. Ja. Nou, ik, de, de eerste weet ik niet of ik eigenlijk. Ja, mm. ja, ik heb er wel een antwoord op. Die meneer uit de Bijlme, die wat tijmpoeder hebben voor zijn ja. keel. Ja. En ja. Nou, dan weet ik dat er een zaakje is in Amsterdam. Nou, oh. dat kan niet ver weg zijn. Nee. Nou, nou, ik weet niet of ik het mag noemen. Ja, het is geen dat reclame dat ze tijm in poeder vormen. Het zal niet, zeg maar, dat er morgen voor miljoenen omzet gedraaid wordt... bij dat zaakje in Amsterdam aan tijmpoeder. Dat zal wel meevallen. Ik weet ook niet of het een grote zaak is. Ik heb er ooit eens een keer van gehoord, in, of het nou op de radio of tv was, weet ik niet. Ik heb het eens een keer ergens bij horen komen. Ik denk, ik ga googelen of die tent nog bestaat. <lacht> nou, dat bestaat nog. Dat heet de Peperbol. En dat zit aan de Albert-Kuipstraat 150 in Amsterdam. Kijk, nou, hoppakee, staat nou, dus genoteerd. Het kan nooit heel ver weg zijn voor die oh, meneer Dan kan Ik kan Kuip. gewoon een trammetje, denk ik, pakken. Hoppakee. Nou, goed, de pepernoot. Ja. Die meneer die daarover belde. Ja, sorry, ik ben heel slecht de naam onthouden hoor. Dus Erik? Dat is dus niet. Ja. Erik? Ja, we ja. waren allemaal Eriken vandaag. Ja, hè? precies. Als je ze gewoon allemaal Erik noemt, dan zit je goed. Ja, die ja. Erik van de pepernoot. Ja. <laughs> heel vroeger waren dat, zat er echt peper in de pepernoot, maar dat kennen wij niet meer. Waarschijnlijk oh. jouw moeder zelfs niet eens meer. Oh. Oh oh. Nee, misschien jouw oma ook. Oh oh. Wat zeg ja. je nu, Joyce? Wel? Juist, nou ja, nee, maar ja. Met paper Juist, erin? Ja, dan gaan we, maar dan gaan we natuurlijk even checken. Wacht even hoor. Hoppakee. Oh jee. Wat gebeurt er nou? Ja, ik bel even mijn moeder. Je bent ineens heel ver weg. Ja, dat komt omdat ik mijn moeder aan het bellen ben. Die ik vind het altijd heel fijn als ik er midden in de nacht even check oh, of mijn moeder wat dat de nog de weet. weet. Ja, jij begon erover, toch? Ik heb het ook al heel vroeger. Nee, ja, maar nee, dan... ja, maar mijn moeder is oud, joh. Nou, lang niet zo oud als die van mij. Nee? Hoe oud is jouw moeder? Uh, ze, van, ik ze is van 38. Ja, nou, nou, uh, 38, is 72. <laughs> dan is ze... Uh, 75. Hallo. Uh, ja? Mam, ja? jij bent ook... Nee, je bent 76, hè? ja. Hi, mam. Sorry dat ik je wakker bel, maar ik heb Joyce aan de telefoon. <laughs> en die zegt, dat, die zegt dat er vroeger, dat, dat jij het misschien nog weet... maar dat er vroeger peper in de pepernoten zat. Oei. Weet je dat nog? Nee, ik weet ook niet waarom het pepernoten heet. Nee, nou ja, precies, dat is de hele kwestie. Maar, ja. Maar, jij vroeger, maar maakte oma geen pepernoten? Nee. Oh, ja, dan ga je al. Oma maakt alleen oliebollen. Oh, met of zonder peper? Zonder. <laughs> oh, oké. Okay. Nou, uh, mam, ga maar weer lekker slapen dan. Oké. Okay. Wel trusten. Dag. Dag. So, nou, Joyce, dan was het echt wel heel lang geleden, hoor, dat er nog peper ja, in de pepernoten zat. Klopt. Het is al zo'n hele uberoude traditie en het schijnt ja. dus dat het vroeger echt met peper is geweest. Ja. Maar het is inderdaad langzaam vervangen door speculaas. Oh ja. En de Paper note, dat het woordje noot, ja, het komt gewoon omdat die kleine dingetjes zijn een beetje ter grootte van een noot. Ja, dat, dat is een beetje. Dat woordje noot, dat, dat doet niks. Nee. Ja, dat ook, ja, hoe moet je het anders noemen? Ja, geef er een nou, naam Nou, een peperbolletje. Peper. Ja, peperbolletjes. Ja, nou bolletjes, tegenwoordig zijn die bolletjes. Maar dat zijn wat wij eten. Wat je met Albert Heijn oh, ja. en de, de C1000 en al die andere telko's ja. ziet liggen. Dat zijn meestal kruidnoten. Dat zijn niet de pepernoten. Dat zijn die zachte taai dingen. Dat waren eerst vroeger waren dat vierkantjes. Die ken ik nog trouwens wel vroeger wel. Oh ja. Dat waren een soort van kubusjes. Een soort van taaiachtig spul. Ja, maar dat wacht dat even. Wat is nou, nou de peper... van kleur? Dus de, in die vierkantjes, daar zat peper in? Ja... Oh, is nou, niet, raar, niet, niet, dat is heel raar, want dat zijn vierkantjes, inlijn... dus dat zijn het helemaal geen noten. Dan waren het pepervierkantjes, peperkubusjes. Ja, nou, ze heeten wel pepernootjes. Dat is raar, hè? Ja, waarschijnlijk heeft het te maken met het de, de grote, denk ik. Dat je denkt, als mm -hmm. nou, is is een grote ja, je moet er een naam aan geven. Ja. Maar er heeft inderdaad waarschijnlijk dus vroeger echt peper in te hebben. Maar dat ken ik ook niet, hoor. En dat, dat, ik denk dat niemand zich dat meer kan herinneren, denk ik niet. Nee, als zelfs mijn, mijn moeder dat mee niet meer weet. Nee, maar het, het is tegenwoordig een vervangende speculaaskruiden... en er oh, iets van anijs of zo erin. Lekker. Ja, ja iets, ik wel ja, lekker. geloof wat iets van anijsachtig smaakjes zit er ook nog door. Maar oh. dat zijn die zachte, ja, soort ja. taaiachtig, maar wel lichter van kleur. Dat zijn de echte pepernoten. En wat je tegenwoordig in de winkel kapt, dat zijn kruidnoten. En er staat ja. ook wel vaak wel pepernoot op. Dat is eigenlijk heel slecht. Ja, is dat is eigenlijk heel, echt... uh, heel verwarrend allemaal. Ja, ja, ja. ja, dat zijn die harde dingen. Ook je Ja, ja. Oh ja, dat gasgeven. Ja. ja Ik zat, dat weet ik niet echt een antwoord op, maar dat is filosofietje even. Dus misschien dat iemand anders daar uitstaat over kan geven. Want niemand heeft nog het echte antwoord, geloof ik, erop. Hè? Mm -hmm. Ik zat te denken, komt dat gasgeven niet van de diesel, wat in heel veel landen en ook in Nederland in sommige yes. vakgebieden gasolie genoemd wordt. Nee, maar, nee, maar nee, ik denk dat jij net even aan de telefoon was... maar net is heel duidelijk in, uh, in vaktermen uitgelegd... hoe het zat met het vernevelen van benzine in dat het, door de carburateur. Ja, die was ook wel aardig. Ja. Ja. Dat heb ik maar half meegekregen trouwens. Nou, ik vind dat we dat wel gevoeglijk, gevoeglijk, best wel aan kunnen nemen als het goede antwoord. Nou, oké, okay, dan laten we die. Ja, nou, als jij het goed vindt. En het neusgat. Ja, het neusgat. Als je op je rechterzij gaat liggen, dan gaat je rechterneusgat... ...vol zitten als je verkouden bent. Dat komt omdat al die... ...gaten in je hoofd... ...zou ik zo maar zeggen... ...dat staat allemaal met elkaar zijn. in verbinding. Je ogen, je oren en je neus... ...en alle holtes die er nog verder... ...in je hoofd zitten. Dat staat bijna allemaal met elkaar in verbinding. En als je op je rechterzij gaat liggen... Nou, ...dan krijg je te maken met zwaartekracht. Dus die snot die zakt zo... ...van het ene gat naar het andere... ...via het bovenschotje, zeg maar. Of via het bovendoorgangetje. Ja, nou, dat loopt er gewoon keurig naar beneden. Dankjewel, Joyce. <laughs> fijn antwoord, hè? Heel fijn. Tot de volgende keer, hè? Ja, ja tot de volgende Doeg. keer. Doeg, hoi. Hals is dit, van Passenger, op Radio 1. I know a He told me about when his house burned down And he lost everything he owned He lay asleep for six whole weeks. They were gonna ask his mother to choose When he woke up with nothing He said, I'll tell you something Then you've got nothing, you've got nothing to lose Now I got a hole in my pocket A hole in my shirt A whole lot of trouble, he said But now the money's gone Life carries on And I'm missing like a hole in the For her now. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap She said one day her husband went to get a paper and the motherfucking never came back Mortgage to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 Hearts here we got holes in our lives where we've got holes we've got holes oh we carry on Prachtig liedje blijft het Eigenlijk vind ik alles wat hij gemaakt heeft mooi... ondanks het feit dat sommige mensen zeggen dat hij een beetje klinkt als grote smurf. Passenger was dit en Hols. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je meer weet over digitale klokjes, over relaties in de herfst... over scholieren die havisten worden genoemd in plaats van havoers... Uh, tweede Kamerleden die raar doen volgens Erik. En hij vraagt zich af of de DSM-score... oftewel de score van hoeveel, per, hoeveel procent van de Nederlanders... leidt aan een psychiatrische ziekte, daarmee te maken heeft. Susanne is op zoek naar het boek De Bijbelcode. En Henk wil stoppen met roken. Tips en trucs en waarom is het toch zo moeilijk, wil hij ook graag weten. Lisa die vroeg zich af hoe het zit met interviews met anderstaligen. Hoe kan het dat ze antwoord geven in een andere taal? Johnny vraagt zich af of zwarte magie nog daadwerkelijk beoefend wordt. En mevrouw Hoppenbrouwer is op zoek naar mensen... die ervaring hebben met het lezen van Koeperozen. 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken om een antwoord door te geven en zo te helpen. Gerry, goeienacht. Hallo, Aschut. Oeh, we horen elkaar zowel door de telefoon als via de radio. Uh, via de telefoon. Oh. Mm, Oké. Okay. Ik heb een vraagje. Zeg het eens. Uh, waarom is uh, de zee is zout water? Ja. Uh, en uh, de stroming uh, vanaf de Rijn, uh, Maas, uh, noem maar op. Ja, noem maar rivier. Uh, dat ja. is water. Ja. Hoe komt het dat het water in één keer uh, zout wordt? Uh, ja, nou, dat is wel grappig, want daar hebben we het laatst nog over gehad... hoe het zout nou eigenlijk in de zee kwam. Maar het is inderdaad uh, vreemd dat er, dat er op een gegeven moment... dus een overgang moet zijn van zoetwater water naar zout water. Ja. Nou, ik zet hem erbij, Gerry. Zo. Vertel. Ja, nee, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Nee. Nou. Niemand die er een, een, een antwoord op kan geven. Ja, natuurlijk is er iemand die er een antwoord op kan geven. Die gaat nu bellen naar 0800-1121. Oké. Okay. Dankjewel, hè? Uh, nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee, nee. Die nee, boeddha's. Nee, nee. Ja, die boeddha's. Uh, je moet er eentje krijgen. Nee, dat hoeft niet, heb ik net gehoord. Wel, je moet er eentje kopen. En je moet in je jatten. Oh, één krijgen, één kopen en één jatten. Ja. Ik denk Want dat ze daar het, in het Buddha-winkeltje heel anders over denken. Oké. Okay. Ja. Nou, nou, ik weet meer. Nou, hartstikke goed, Gerry. Ik heb het opgeschreven. Bedankt. En uh, ga verder of door, voor het zo te water. Ja, ja, ja, ik vergeet het niet. Ook dat heb ik opgeschreven. Oké, okay, bedankt, Astrid. Jij ook bedankt, Gerry. Dag. Doei, doei. Dag. Even mezelf nog op de achtergrond. Dag. Hoor. Dag. Ja, uh, Gert, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo, zit je in de Hallo. vraagwagen? Nee, nee, nee ik oh. ben alweer naar huis. Ik ben alweer naar huis. Oh. Dus ja. ik wou vragen, wanneer ga je een, keer een avondje met me uit eten? Jo, um, um, ik, dat ga ik even aan mijn moeder vragen. Nee, <lacht> laat ik dat maar niet doen. Die slaapt net weer. Um, Gert, ik ga eens even kijken wat ik voor je kan doen. Maar ik moet de komende tijd echt mijn haar wassen. Je haar was hè? Ja. Oh, oh. Ja, dat moet ook een keertje gebeuren ja, dan, hè? Ja, dus, maar, maar als ik een keer een gaatje heb in de agenda, dan geef ik het door. Nou, dat is dan helemaal prima. Gelukkig. Nou, was dat ja? het? Ja, dat was het. Ik vond het een goede vraag, hè? Ja, hè? Ja, echt zat het begin ja. en het eind aan en het middenstuk. Echt, uh, ja. ja. ja. Alle, alles erop en eraan, hè? Ja, nou, uh, nee. volledige pakket. Prima. Dag. 0801121 Vera! Hallo. Hallo, alstublieft. Zeg ik het dus. Ik heb een vraag, een, misschien een beetje een domme vraag. Oh, daar ben ik het door waarom, ja. ja. <laughs> waarom is karnemelk of yoghurt, is dat goed voor je gezicht? Is het goed voor je gezicht, ja? Ik zou het niet weten hoor, dat heeft een oudere vrouw tegen mij gezegd. Daar kom je nu mee? Ja, daar kom ik nu mee. Moet ik smeren nog met karnemelk? Um, met kannemelk, zei ze, moet je met, met zo'n zo wattenschijfje doen. Oh. En de kannemelk erop doen en het tien uh, minuten laten drogen. En dan afspoelen is goed voor de rimpeltjes. Niet dat he? ik ze heb, hoor. Nee. Uh, nee. Maar, um, en de yoghurt als een masker. Want ze zegt zo, waarom koop je al die dure spullen in de drooghisterij? Dat zijn oude huismiddeltjes. Ik denk, ja, voordat ik me helemaal ga besmeren, ga ik ja. even vragen. Oh, je hebt het nog niet geprobeerd? Nee, daarom vraag ik. Ja. Ja, nee, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nu. Ja, want ja, als dat goed is, dan zou ik het best denk ik eens een keertje proberen. Het is ook wel makkelijk, want dan, kun je, dan heb je zeg maar altijd een toetje in huis voor op je toetje. Ja, ook nog. Ja. <laughs> ja, misschien, misschien. Ja. Maar Vera, jij hebt geen rimpels. Niet veel, nee. Goh, En hoeveel jaar ben jij? Ik ben 60. En nog helemaal niet veel rimpels. Nee, absoluut niet. En je smeert niet met karnemelk, waar smeer je dan wel mee? PCLE. Wat? PCLE. Oh, dat is salf uh, of zo. Nee, dat is een hele goede crème hoor, van oh. de PCLE. Oh. Ja, kijk, ik, ben, ja. ik moet misschien echt dringend gaan smeren dan. Ik, ga, ik ben benieuwd of iemand even door kan geven van de, van de karnemelk... of dat helpt en zo. Ja, waarom? 0800-1121. Dat ja, het zou fijn zijn, want misschien luisteren wat de, de, de oudere mensen. Ja. En hebben die, hebben die toch een trucjes van vroeger. Nou, en dan kunnen we allemaal in een badje van karnemelk. Ja, Cleopatra ging toch ook in, in melkbaden. Ja, er was eiselinnenmelk was dat. Oh, was dat Eizelennemel? Maar ja, waar, waar we dan zo snel genoeg ezels kunnen scoren, omdat allemaal dat wordt nog een, dat wordt <laughs> ja. een hele toestand, Vera. Maar dan kunnen we beter stilhouden. Hoe minder mensen het weten, hoe meer ezels ja, voor maar, ons. Maar toch, hadden zij al hun trucjes vroeger dus ook al? Is ook zo. Maar ja, ja, vroeger vroeger ging je dood als je 28 was. Dus dan, dan was het natuurlijk onzin om te zeggen anders krijg je rimpels. Dat heb je weer een punt. Ja, daar heb ik weer een punt. Daar ben, daar ben oh, ja. ik zelf ook even sprakeloos van. Goed, Vera, uh, dankjewel voor je vraag. Ik ben benieuwd of we een antwoord krijgen via 0800-1121. Ik, ik, ik wacht dan. Goeienacht, hè. Goeienacht. Doei. Dag. Dag. Meneer Sliepenbeek. Hallo? Hallo, meneer Sliepenbeek. Ik vind ze ja goeienacht. Ja? ja? u bent er, hoor. Ja. Oh, prima. Niks meer aan doen. Zegt u het eens? Dus. Nee, niks meer aan doen. Oh, zo. Ja. Ja. Status quo. ja, rechts zo die gaat. Ja, ja, ja. nou, pepernoten. Ja. Wat denk je van het fenomeen peperkoek? Nou valt mij heel het jaar door op dat die peperkoek... in de supermarkt broederlijk ligt langs de kruidkoek. Ja. En koop je een stuk peperkoek en een stuk kruidkoek... en gemixt en een beetje door elkaar gehaald... verpakking gaf te proeven, absoluut geen verschil. Dus ik denk dat door de jaren heen, om het makkelijker te maken al die kruiden die er eigenlijk in zitten... dat dat gewoon verbasterd is tot het woord peper. Want dat was toch eigenlijk een van de eerste kruiden... die een beetje bekend ja. waren hier. Ja. Dus, misschien dus... Is het wel zo eenvoudig. Ik zou het niet weten, maar het lijkt mij een plausibele verklaring. Nou, het zou heel goed kunnen dat als je vroeger een hap peper nam... dat, het, dat je dan een andere reactie vertoonde... dan wanneer je nu een hap peper neemt. Oh, dat zou ook zomaar helemaal kunnen. Dat denk kunnen. ik, ja. Dat zou zomaar kunnen. Peper Ja, maar alles, alles is eigenlijk een beetje... Uh, ja, Anders. Aan veranderingen onderhevig. Ja, en dan Ezo nog even over dat gassen. Ja, nog eventjes. Hoe heet die dingen die uit de uitlaat komen? Gassen? Ja. Dat spul, ja. Uit, uitlaatgassen. Oh, ja. Dus hij, hij, hij, hij zegt het toch al? Ja, maar je zegt toch niet gas geven zo van dat je meer uitlaatgassen geeft? Nee, nee, nee, maar ik bedoel... Nee. Kijk, als je, als je geen gas geeft, kan er geen gas uitkomen. Nee, daar zit wel weer wat in. Nou, ja, ik, uh, ja, ik probeer altijd. Ja, u denkt gewoon trekken. een beetje mee, dat begrijp ik. En dat stel ik op prijs. Ja. Oh, weer helemaal mooi. Nou, dank trouwens u wel, hè? een leuk programma. Oh, gelukkig. Nou, dan gaan we snel door met het leuke programma. Bedankt, hè, voor de prima, bijdrage. Dank u. Meneer De Kruif. Ja, goedemorgen, daar was hij weer. Hallo, zeg het eens. Uh, ja, over de vraag waarom de zee zout is en rivieren zoet. Ja, uh, uh, Ik heb daar verder geen wetenschap in, maar een logische verklaring lijkt mij dat door de verdamping er alleen maar zoetwater naar het land wordt gebracht. Uh, wat toch ook wel weer wat zout uit aardlagen meeneemt, maar wat zich concentreert in de zee. Ja, ja, dus als je eigenlijk Omdat vlak bij... voordat een rivier uitmondt in de zee nog een slokje zou nemen, dan is het eigenlijk al wel weer bijna zout. En dan nee, er komt vooral een... ik onderin. Vermoed, ik vermoed dat er degelijk wat zout meekomt met die rivieren... maar dat dat niet veel is. Nee. Maar door de verdamping van uh, het zeewater... komt er geen... Uh, ja, dat zout blijft in de zee na verdamping. Ja. ja, dat is ook zo. Dat bouwt zich natuurlijk op. Ja, dus voor mij was eigenlijk ook dan direct weer een vraag... of zeeën steeds zouter worden of niet. He, want ook in... in uh, ja, in, in het uh, oosten van Nederland wordt ook zout uh, gewonnen uit ja. de aardlagen. Nou ja, we, hebben, dus het, uh, heb we het... hebben het er wel eens over gehad eerder. En uh, het is natuurlijk ook zo dat zeeën natuurlijk op sommige plekken echt oneindig diep zijn, hè? Ja. Sterker nog, er wordt af en toe gewoon nog een vreemde vis ontdekt. Ja. Er kunnen zelfs nog hele ondiep diepzeemonsters nog leven waar we nog helemaal niks vanaf weten. En die, die zitten misschien gewoon lekker in een zoutbadje. Ja. Nou, en zo kunnen we lekker door filosoferen, Maar... vooruit. de huid. Ja, dat kan ook nog eens een keer. Dat is heel goed voor de huid. huid zout. Nou, ik, ik vind hem gewoon af, hoor. Ik vind het wel goed geweest. Hartelijk dank, meneer ja. de Kruif. Oké, okay, goedenacht. Goedenacht eh. nog. Dag. Straks nog een uur, nacht, zuster. Dus ik ben nog steeds op zoek naar vragen en... Natuurlijk naar antwoorden. Dus blijf ze doorgeven via nachtzuster Apenstaatje omroepmaxnl of natuurlijk het alloude 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.